Dit is Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. In Irak zijn bij een aanslag op een moskee tientallen mensen gedood. Een shiïtische militie opende het vuur op sunnitische gelovigen... in een dorp in het oosten van Irak. Zeker 35 mensen raakten gewond. Over de toedracht van de schietpartij is nog weinig bekend. Volgens persbureau Reuters had de lokale politie namen vrijgegeven... van mogelijke jihadstrijders van de sunnitische beweging IS. Zij waren mogelijk doelwit. In de eerste helft van dit jaar hebben al evenveel opleidingen in het hoger onderwijs het stempel onvoldoende gekregen als in heel 2013. 28 universitairen en 4 hbo-opleidingen voldeden niet aan de eisen. Vooral taal- en geschiedenisstudies doen het niet goed, zegt de organisatie... die toezicht houdt op de kwaliteit van het hoger onderwijs, de NVAO. Volgens de organisatie moet er voor vooral het wetenschappelijk onderwijs... meer bestuurlijke aandacht komen. Daar gaat veel te veel aandacht naar wetenschappelijk onderzoek... en te weinig naar onderwijs. De Wereldgezondheidsorganisatie werkt aan een strategisch plan om de ebola-uitbraak in West-Afrika te bestrijden. De organisatie verwacht dat de uitbraak nog zeker zes tot negen maanden gaat duren. De WHO kreeg de afgelopen tijd kritiek. De organisatie zou te traag reageren op de uitbraak. Vooral Artsen zonder Grenzen vindt dat de WHO en ook andere hulporganisaties veel meer moeten doen. De Velsertunnel tussen IJmuiden en Beverwijk is rond het middaguur in beide richtingen dicht geweest omdat de stroom was uitgevallen. Het is niet duidelijk of dat het gevolg was van achterstallig onderhoud. Begin deze maand kwam aan het licht dat tientallen systemen in de bijna 60 jaar oude tunnel onder het Noordzeekanaal al lang vervangen hadden moeten worden. Rijkswaterstaat zei toen dat de Velsertunnel wel veilig is. Het weer, wolken met soms flinke buien, plaatselijk onweer en een stevige zuidwestenwind. Het is 13 tot 18 graden, vanavond droger en geleidelijk opklaringen, maar vannacht aan de kust opnieuw buien. Morgen afwisselend wolken, zon en buien en kans op onweer bij hooguit een graad of 18. Dit was het... Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de muziekboulevard. Run past the rivers, run past all the light.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 I'm met een zet van zon, zee, zandvoort en zomerit.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 De invadir o seu espaço. Não tenho grana.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 Love.